Ah, dit is het scheprad. Ja. Oh ja, nee, nu zie ik die verbinding. Ja, die as die loopt dus in de molen en dan uh, gaat die kant op het water. Tenminste, het scheprad draait zo. Op. En dat uh, je kan het hier niet goed zien, maar er zit ook nog een deur. Ja. Uh, ik moet misschien eerst even zeggen: de, dit soort molens die staat altijd op een dijk, want aan die kant is het water laag en aan die kant is het ongeveer een meter hoger. Er zit in feite een gat in de dijk. Anders zou je het water niet recht kunnen malen, Maar er moet aan die kant natuurlijk weer een middel zijn en dat is die deur. Als de molen niet draait, moet het water niet weer in de polder stromen natuurlijk. Mm. Dit is dan een deur die klapt gewoon dicht onder de druk van het water wat aan die kant staat. Water moet van laag naar hoog. Kijk, het water gaat vanzelf wel van hoog naar laag, maar dat is niet de bedoeling. Het water moet natuurlijk omhoog komen. Dat moet die polder droog houden. Ja. Dus het water moet even geholpen worden door dit scheprad je ziet er, er is nogal wat kracht nodig om het überhaupt rond te draaien. Ja. Laat staan dat je dus water, kijk, kijk dat water moet dus een meter omhoog, ja. dus dat kost ook kracht en daar is die molen voor natuurlijk. Dat, uh, en het is ook nog zo natuurlijk dat die molen moet zo hard draaien, dus dat scheprood moet zo hard draaien, dus dat ook die deur wordt opengedrukt tegen dus de waterdruk in. En dan gaat hij malen, dan, dan maalt hij het water weg. Dat, dat water wat hier stroomt, dat uh, het is de veenwetering. Die loopt die kant op, richting Rijn. Dus het watert af in de Rijn. Vanuit de Rijn gaat het weer richting Katwijk en daar wordt het weer op zee uitgemalen. Het is wel de bedoeling dat via de Rijn en ook uiteindelijk zeg maar, via dit water, dat dus het overtollige water wat hier is, dat moet dus naar zee toe. Ja. Kijk, we zitten hier dus onder zeeniveau, dus je moet het water wel kwijt. Anders zou je hier en, natte, en, natte voeten krijgen. En dat het we, ja. water wat zich hier verzamelt, dat, ja. dat is eigenlijk uh, voornamelijk door regen, regenwater? Of? Ook ja, inderdaad, vooral ja.